Het weer vrij zonnig, alleen in het noordwesten en noorden nog wat wolken. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Vanavond en vannacht flinke buien. Morgen drukkend warm. Dan wordt het 24 tot 31 graden. maar in de avond kans op buien met onweer. Dit was het NOMS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu. Tobak leeft. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Tobak leeft. Op zitten die gasten van Tobak so leeft. En nou alweer. I've been getting so down low. I've been getting deep Everything's underground, you know Download. Een leuk plaatje dit van de Elwins. Uh, afgelopen jaar uitgekomen, heb geen grote hit geworden, maar ik vind het wel heel grappig. Bedoel, het is het tweede gedeelte van het radio-programma. op de radio. Zes minuten over negen waaruit uit het zonnige zandvoort, waar altijd wel iets te doen is, En Ga vooral even naar het strand en teken even dat je tegen de windmolens bent. Goed, het is vandaag 29 augustus. We kijken altijd even wat er speelt er op 29 augustus. En steek ja. van wol. Ja, een belangrijke dag vandaag. Er ja. is een octrooi aangevraagd op iets wat we dagelijks gebruiken. Ja, precies. Doe eens een gok. Eh, eh, volgens mij is het de Rits. Ja, de rits De Raad in 1893. Door <tie> Whitcomb Judson. Ja, en als je het leest... heeft hij het ooit bedacht. Maar uiteindelijk werkte hij het niet helemaal goed. Dus niemand wilde eraan. En uiteindelijk hebben ze hem verbeterd. En toen ging hij dood. Ja, en toen uiteindelijk naast de dood... hebben ze, het uiteindelijk, uh, hebben ze, er, hebben ze er iets mee gedaan. Hebben ze het gerealiseerd. En dat was allemaal in uh, 1893. Daarvoor hadden we alleen maar knopen, dames en heren. Alleen maar knopen. Dit is toch iets uh, aparts. Verder. Ja, je, in... kan, je, kan, je kan het je bijna niet voorstellen. Nee, is dat nog niet eens zo oud? Nee. De rits. Nee. nee. Ja, goed, uh, in 2005 de orkaan oh, uh, Katrina natuurlijk. In de, de zuidelijke Amerikaanse staten, New Orleans. Uh, die heeft echt voor 150 miljard graden be, uh, gezorgd. En uh, ik geloof 1800 slachtoffers zijn daar gevallen. En uh, verder, uh, ja, even iets luchten zulk In 2010, subtropisch zwembad Tropicana in Rotterdam sluit zijn deuren. Ja, ik ben er nog wel geweest. Ja? Uh, ik vond het een erg leuk een zwembad. Ja? Maar uh, ja, het is inderdaad uh, door financiële redenen gesloten. Het water is eruit laten lopen. Er heeft nog een tijdje een uh, hele grote wietplantage ingezeten. Echt waar? Ja. En uh, momenteel staat het gewoon leeg. En als je er, ik heb er een terug nog beelden over gezien. Ja, het is echt een beetje, als je daar binnenkomt, dan heb je een beetje zo'n post-acabuptic uh, idee wat je in van die zombiefilms en zo ziet. Oh ja, oh ja, hele, ja. Dat alles ja, is gewoon koude, stoffig. De en, wereld is uh, gegaan. Ja. Dit is wat er overblijft. Ja. ja. Oh, dat zou mooi Ja, dat is wel leuk om naartoe te gaan. Ah. Ja, oh, grappig. Goed, in uh, 1949 wordt het uh, uh, kankerbestrijding wordt opgericht. De KWF kankerbestrijding wordt opgericht. En uh, dat ontstaan door Willemina. Die kreeg namelijk uh, bij haar gouden regeringsjubileum in 1948 kreeg ze een geschenk van ruim 2 miljoen gulden. En uh, uh, dat zou in deze, deze tijd zou dat plusminus 8 miljoen euro zijn. En daar heeft ze bedacht van, Wat wil ik daar nou iets mee doen? Toen heeft ze uiteindelijk dus deze stichting opgericht om, uh, tegen bestrijding van kanker. Dat is een heel mooi gebaar. Dat komt dus bij Willemina vandaan eigenlijk. Andere dingen zijn? Ja, nou ja, ik vind ja. De, de berichten... Er is dus niet heel veel bijzonders gebeurd, vind ik. Uh... Heel veel sport. En dat heel spreekt altijd tot onze verbeelding, moet ik zeggen. Nee, dus we gaan maar... even op naar de verjaardag. Eerst even een plaatje. maar zal we straks even kijken wie er allemaal jarig is. Ja, en het is het beste wel verrassend. er ja, zit het beste Al hadden het vorige uur was een van de eerste plaats en nu hebben we de struts. Ja. ja, het is allemaal van die hele korte kreten. Blijf wel hangen. Kiss this, kiss my... Nee, nee, dat zeg ik niet. Kiss this. Goed, liefde voor elkaar op deze zonnige zaterdagmorgen. Het is vandaag 29 augustus. Wie zijn er allemaal jaren of zijn jaren geweest? Ja. Ik heb er eentje... Ik doe maar vast even Charlie Parker. En hij was een volledige naam was Charlie Burt Parker. En eigenlijk officieel was zijn naam Charles Christopher Parker Jr., want hij was ook een senior. Hij, was, uh, hij werd geboren in uh, 1920. Overleed eigenlijk wel heel snel in 1955, op 34-jarige leeftijd. En hij is eigenlijk een beetje een van de bekendste en uh, belangrijkste personen in de moderne jazz. Hij heeft ook samen met Tillius Monk, Dizzy Gillespie en Bud Powell gezorgd voor de bebop. Uh, en uiteindelijk ja, werd er ook een Birdland uh, geopend. Dat is zeg maar een jazzclub. En dat werd naar hem vernoemd. En het maf is wel, in het begin van die periode van Birdland... hadden ze ook overal vogeltjes hangen. Uh, in kooitjes. Maar dat was niet lang, want door al die rokerige toestanden... Uh, legde hij allemaal het loodje. Dus uiteindelijk hebben ze dat maar weggelaten. Maar dat, daar, dat was ook een verwijzing naar Birdland natuurlijk. En uiteindelijk, uh, de laatste paar jaar van zijn leven... trad hij nog wel op, hoewel hij echt zwaar onder drugs was. En uiteindelijk ging hij dood. Charlie Parker. Wel een belangrijk man geweest voor de jazz. Wie is er nog meerjarig? jarig? Uh, hey, oh, wacht even. D hoe klonk hij ook weer? Dat is ook altijd heel belangrijk. Hij klonk zo. Even is lekker, hè? Ja, dit is jaren veertig, hè? En dit was ook van hem. Even voor de vrouwen. Dit is echt vrouwenmuziek, hè? Summertime is hier. zou ook, als muziek zou maken, zou ik ook voor vrouwen doen. Ja. Oh, dit is ja, de wel De vrouwelijke fans zijn toch leuker dan de Sorry? Vrouwelijke fans zijn leuker dan mannelijke. Uh, of het algemeen wel, ja. Ze, ze kunnen doorslaan. En wie zijn er dan meerjarig? Ja, uh, Lea uh, Michaud. Ja. En die, uh, dat is uh, yeah, een hele mooie naam. Een actrice uh, uit Glee. Glee, oh ja. Is daar is ze bekend van. Ja, ik, uh, ik hou er ook niet van, maar ja, het is wel een naam die. Uh... Ja, die, die heel belangrijk is ja. in die wereld. Degene die ook vandaag jarig is, Rampse Ramse Nou, oké, okay, vrouw doe maar even. Zing Lach, werk aan de wonder. Zing, altijd wel leuk om even wat te lezen over Ramseshoff. Het leukste vind ik van Ramseshoff is nog altijd deze natuurlijk: de cantate. Dat deed hij samen met Louis van Dijk. En Lisbeth uh, Lis traden ze dan op. Dan gingen ze de clubs langs. En grappig. Hij is natuurlijk uiteindelijk 76 geworden en overleden in 2009. Ramses Je was vandaag jarig geweest. Okay, ja, nog meer? En als we het toch over uh, muziekartiesten hebben. Ja? Michael Jackson. Uh, de geboortedag van Michael Jackson. Michael, ja Wacht. Laat, oh, die, dat was zo'n heel klein zangertje. Die zat toen in de in band Jackson 5. Oh ja. I want you back. Heel grote hits gehad. En daarnaast een beetje stil rond me geworden. Ja een beetje. Ja een beetje stil rond Michael Jackson. Ja. was toen echt zo'n kindersterretje in de jaren zeventig. Ja. Goed. Hij is uh, helaas maar 50 jaar oud geworden. We weten het, we kennen het verhaal natuurlijk allemaal. Ja. Andere mensen die jarig zijn, uh, is onder andere Hugo Brandt-Corsius. Uh, en dat is dan de senior, want junior zien we tegenwoordig steeds vaker op de televisie. Die heeft alle leuke programma's. En die gaan dan weer naar Rusland, is hij geweest. En nu is hij, geloof ik, weer in een ander land waar hij dan zichzelf helemaal uh, in werkt. En daar alles over vertelt. Het is dus een uh, interessante familie, kan ik je vertellen. Oké. Okay. Ja, Om... en wie we echt niet mogen vergeten, in 1942, geboren. Koen Zuidema. En dan denk je, wie is Koen Zuidema? Ja, is dat nou, dat er? was een Nederlandse schaker. Oké. Okay. Dat vond ik wel even, dat moet even gemeld worden. Nederlandse schaker. Echt, ja. totaal niet onze wereld. Maar... Nee, ik weet ook niet wat hij gehaald heeft of iets. Maar ik denk, ik moet het toch even noemen. Degene die vandaag ook jarig is, Amanda Marshall. Uh, Amanda Marshall? Ja, die wordt vandaag... Kijk, waar is mijn lijst? Oh, die ben ik kwijt. Nou goed, die is vandaag ook jarig. in die keer van deze plaat, uh, Let It Rain. Dus echt Amerikaanse tante. Het wordt vandaag 43 trouwens. En de grootste plaat die ze had was met Beautiful Goodbye. Uh, 1972. 1972. Ja, 43. Zeg mij echt helemaal niet. Dat is echt zo'n zoete Amerikaanse popster. Goed, nu ik deze plaat rijd, lijkt alsof ze dood is, maar ze is nog springleven. Echt waar. Echt. <laughs> uh, vandaag ook jarig of jarig geweest: Wim Ruska. Er is een judoka die Anton Gezing eigenlijk wilde opvolgen. Uh, hij is uh, in 2015, afgelopen jaar is hij overleden. Uh, uh, uh, hij was toen 75. En Ruska uh, is uiteindelijk nog wel trainer geworden voor een judoka-team. Maar uiteindelijk uh, was hij eigenlijk niet opgewassen tegen, de, tegen de, de media. Hij werd uiteindelijk zeg maar uh, uh, niet, niet ontarmd, vond hij zelf. Hij is een beetje uitgekotst door de media. Terwijl hij zelf er ook wel een groot aandeel in had. Want hij liet zich dus ook wel eens urenlang op de stoep staan. Dus dat was een beetje ja, van twee kanten. Oké, okay, nog meer mensen die jaren zijn. Die, ja, jij... Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de rest. Ja, of ik lees eroverheen. Ik, ja, ik zie geen. Uh, nou, uh, ja, uh, nee, Nee? Nou goed, de uh, laatste die ik kan nog noemen is Ingrid Bergman. Die zou, die, is, uh, die zou vandaag jarig zijn geweest. Uh, ze is geboren in 1950 en heeft allerlei films gespeeld natuurlijk. Uh, ze is 1982 overleden. En, uh, ze is 67 geworden, Ingrid Bergman. En uh, haar dochter is natuurlijk Isabella Bergman. En die speelt nog steeds in films. En die, die heeft ook wel humor. Die heeft ook wel een aparte rollen gespeeld altijd weer. Goed, dat is over het overzicht van mensen die jarig zijn of zijn geweest. Hier ben ik op de radio. Het is 20 minuten over negen. Satellite Stories. trap. Where would you go? The trap. Oh jeetje, het klinkt wel heel dramatisch. Het klinkt als the end of the world. And where would you go? Ja, dames en heren. De zaterdagmorgen. Waar is mijn lijst nou? weer ik echt. Al Stop ook een beetje een robot hier in de studio. Oh, hier heb ik de lijst. Tuurlijk, de Satellite Stories. Hier in de zaterdagmorgen. Je merkt wel dat nu de vrouw zeg maar, weg is... dat er heel veel technische dingetjes tevoorschijn komen. Wow, ook, hè? Ja, maar. Je bent echt helemaal into de ja, gadgets en ja. de toestanden. Je denkt van... Man, is er nog iets anders in het leven? Kerstiniek? Ja, maar dit is wel, dit is echt, wauw. Ja. Het is uh, een, uh, uh, je hebt van die van die waarmee je uh, ja. die sluit je aan op een computer en dan als je Photoshop of zo. Nou, dit is een bedrijf die heeft er eentje uh, gemaakt en die bestaat uit 20.000 losse sensoren op een uh, 1,25 millimeter van elkaar afgebouwd. Ja. Dus dat is best wel. Uh, en het leuke van deze is dat je er... Je kan er bijvoorbeeld een toetsenbordje overheen leggen. En dan heb je een, kun je er een toetsenbord op uh, uh, gebruiken. Um, nou, die haal je eraf. Dan leg je er een ander ding op. Heb je een keyboard, kun je gewoon keyboard spelen. En het ding is zo precies dat je dus echt de robots ermee kan bedienen. En ja, het is echt... Oh, ik ga het filmpje even op Facebook oh, zetten. Man, dit is Als je echt, van techniek houdt. En Dat is echt geniaal. Oh nee, man, daar nee, gaat de wereld voor open ja. gewoon. Nou, uh, het is, uh, uh, ik zit nog even te lezen in de krant. Um, Bram Moskowicz was er ook pas geleden. Was hij niet een of andere voorleider van een of andere politieke partij? Nou, vandaag komt hij weer lekker negatief in het dag. Ja, daar heb een... ik helemaal nooit meer wat over gehoord. Nee, hij kwam heel, heel, heel uh, poeha, kwam met voorschijnt. voorschijn. Uh, uh, als een of andere politieke partij. Ja. Ik weet je WNL. Nou, ik weet het helemaal niet. Maar goed, nu vandaag in de klas kan te lezen. Het is een beetje verneukeratief. Het is een beetje onduidelijk wat er nou staat. Moskowitz zal Hells Angels laten betalen. denk je, oh, hij laat ze betalen, die Hells Angels. Nee. Als je het stuk leest, dan is het compleet anders. Want hij heeft ooit geld geleend van de Hells Angels. Eerst 35.000 euro. Van Donald G. Ja, niet van Donald D. Want dat is een andere. Want dan heb je namelijk Dagebert... D, uh, Duk, duk heb je nodig voor het geld. Heeft dus Donald G heeft die geld geleend. om uiteindelijk zijn personeel te kunnen betalen. Jullie hebben nou expres dit is <lacht> de, Dus de foto's van blote vrouwen te laten zien. <lacht> van uh, topless D. Maar goed, eh, nu uh, uh, had hij afgesproken met deze Donald G.: zo van, Oké, okay, ik verkoop eerst mijn pandje op de herengracht. Dat levert vast wel een paar miljoen op. Je klopt, 2,6 miljoen heeft het opgeleverd. Dan kan ik jou terugbetalen. Dat is verkocht, maar er kwam geen geld over de brug. Toen uiteindelijk heeft hij hem ook nog eens een keer 10.000 euro geleend. Dus uiteindelijk had hij een schuldstraat van 40.000 En dan kwam toen Gordon. Ja, die is, wel, die is natuurlijk heel bevlogen met oude mensen. Mensen die in de war zijn. Dus die dacht van, weet je wel, ik leen hem dat geld. En nu uiteindelijk is het een paar keer voor de rechter gekomen. En elke keer kwam Bram Moskowits niet opdagen. En nu uiteindelijk heeft hij gezegd, oké, okay, ik ga het betalen. En dus we gaan eigenlijk wel ergens weer een geld, geldschieter geweest. Die uiteindelijk voor hem gaat betalen. Dus het is, uh... Ja, hij heeft aan alle kanten heeft die schulden staan. Echt, die Bram ja, Moskowitz, zou, dat is ongelooflijk. Zou hij, niet ook, uh... zou, zou nou. hij mensen afpersen? Nee. nee hij heeft, het is gewoon een ratje toegewezen bij dat uh, advocatenbureau. En hij heeft gewoon een gigantisch gat in zijn hand gehad. Gewoon. Dat is echt bizar. Nou. Gewoon, hij heeft geld eruit te geven aan de meest stomme dingen volgens mij. Het kon niet op. En uiteindelijk dan, als je dan hierna nog een beetje zwart geld kan incasseren. Dat je denkt, nou, het scheelt ook weer belasting. Doe je dat ook maar weer, om weer dan nog een ander gat te vullen onbegrijpelijk dat zo'n man nog, uiteindelijk nog eh, advocaat is geweest ook. Maar goed, die hele familie is een beetje apart. Ja. ja. Alleen die oude is volgens mij echt goed. Ja, dat, maar dat was ook een hele goede advocaat. Ja, dat was echt. En ja, die had... de anderen hebben gewoon de naam en die hebben daar gebruik van kunnen maken. Ja, ja. dat is zeker wel waar. Goed, straks meer onder andere een standvoortje berichten. Een plaat, ja, die nog steeds hoog staat in mijn favoriete lijstje, is natuurlijk The Falls. En ze spelen volgende week maandag in Amsterdam. Een belletje kan hebben hoor. Ja, pas op. Als je achterop komt, dan... Uh... Oh, oh. Volgens mij heeft de doping gebruikt. Ze is zo gespierd, kan niet anders. Hé, wat denk je nou? Ja, we hebben het toch één keer. Ja, oh, ik ben gewoon uh, wereldkampioen. Het is echt heel bizar dit. Ja, het is leuk om te horen. Nee, ik, ik vind meestal, als een sport op de radio komt, zet ik de radio heel snel uit. Dus ik krijg altijd van die zaken. Ja, nou, ik had wel een last van mijn benen en zo. En, uh, maar toen dacht ik me, nou, ik heb wel heel goed getraind. En, uh, en toen dacht ik nou, ik ga het ook gewoon doen. Voor, weet je wel. Ik stap gewoon uh, op die fiets en ik ga gewoon. Weet je wel. En Toen dacht ik ook uh, thuis, en ik, uh, ik, moet het ook doen. En. ik uh, zag mijn broek altijd vanaf. Wow. Een lul verhaal. Wow. Ja, ja. Maar dit, het, dit vind ik leuk om te horen. Je ik je zit er enthousiasme zit erin. Je doet het ook echt gewoon goed na. Ik vind well. het ook altijd met voetbal. Ja, je voetbal. Uh, ja, dan moet je daar staan. En, uh, dat, dat, dat lukt dan niet helemaal. Maar dan uiteindelijk, ja, na die wissel, ja, dat gaat goed. En uh, ja, ja, Uiteindelijk moet je gewoon scoren. Ja, dat, daar gaat het om. Ja. Ga dan maar scoren ja. en niet praten. Aan wow. het werk. Er, meestal als een sporter aan het praten is... Dan word ik gedemotiveerd. Ik, nou, die sport ga ik hier gewoon niet doen. Dan ben ik zo blij hoor. Dat hoeft van mij niet. Nee. Nee, ik wil blijer worden zeg maar. Het is uh, tijd voor de Zandvoortse berichten. Het is half en om half doen we dat altijd even. En vorige week waren we even op de Drommelmarkt. Ja, ja. Op de Drommelmarkt die vorige week zaterdag was. Het was ja. gezellig. Ik heb hem even een fiets meegenomen. En ik heb hem alweer opgeknapt. Precies. Wat zijn er nog meer? Want ik zie ja, dat je weer met. Uh, ja, we hadden het toch over sport. Ja. Uh, de, de voorbereidingen voor uh, de KLM Open uh, ja, zijn in volle gang. En, uh, van 10 tot en met uh, 13 september zal de uh, de, zullen de banen van de Kennemer Golf en Country Club... Uh, voor het, uh, de Open Nederlands Kampioenschappen Golf uh, en het KLM Open uh, zullen er worden gespeeld. Oké. Okay. Uh, ja, nou, ik, ben, ik speel zelf golf. Ja? Ik, uh, en niet zo van het kijken van golf. Dat vind ik echt een beetje saai. Maar ik kan me voorstellen dat het leuk is. Uh, ja, De werkzaamheden liggen allemaal op het schema. en uh, ja, Het is toch wel een van de grootste golftoernooien van Z de, de wereld. Zijn er al prijzen bekend? En was het was toen vooral te hoop doen dat vrouwen minder konden verdienen dan mannen. Dat was een... ja, ik vind het, het jaar geloof ik zo'n dingetje. Ik vind het überhaupt apart dat dat apart. Dat dat gescheiden ja. gaat. Want kijk, bij hardlopen of zo, daar kan ik me voorstellen op spiermassa en zo. Ja? Maar bij golf is het juist zo, als je de kracht achter zet. Ja, dan gaan die ballen alle kanten op, behalve waar je hem heen wil hebben. Ja. En dan komt hij helemaal niet ver Dus dat is puur techniek. Ja, ik denk gewoon dat vrouwen er beter in zijn. En dat ze daarvoor lagere prijzen doen. De mannen hebben toch altijd het probleem. om dat ding toch wel in het gaatje dan Weer naast. Ja, let er eens even op, zegt een vrouw dan altijd. En de vrouw die, die, die zwaait. Twee keer dan ligt hij erin. Dus die prijzen zijn gewoon laag. Het is voor hun makkelijker. Ah, ja, dat die is het, hebben natuurlijk veel meer ervaring. Die hebben veel ja. meer ervaring. Althans, anders, ik weet niet of je dat wil. Maar goed, eh, eh, andere dingen zijn onder andere... Nou ja, eh, kom nog even naar Zandvoort. Want natuurlijk de jaarlijkse sculptuur, eh, de De wedstrijd is geweest. Sorry, daar ben je te laat voor als je niet gekeken hebt. Maar je kan wel de beelden nog eh, bekijken. Die zijn overal in Zandvoort. En de winnaar was natuurlijk eh, Maxime Gansendam. Hij had een, het kamertje van Van Gogh gemaakt op een boot. En het ziet er echt mega goed uit. En hij heeft de eerste prijs eh, gewonnen. En er waren heel veel mensen uit andere landen, ook eh, zelfs uit... Eh, ik zie eruit Spanje, Ierland, Oekraïne, Rusland. Allemaal zijn ze er gekomen om hier een, een, een, een zandsculptuur te plaatsen. Ze nou, waren ook erg mooi. Ja, ze uh... nou, zijn nog steeds heel mooi volgens mij. Ik heb nog geen nou, dingen de... gelezen over dat het vernield is. Want dat was een paar jaar geleden wel het geval. Maar goed, ze staan tot en met november. Dus je hebt nog wel, een beetje, uh, nog wel even de kans. Andere dingen zijn? Ja, ik was even... Je was nog even ja, bezig? Uh, er zijn... Uh, ja, we hadden het net al even over de uh, Grand Prix historiek. Ja? En uh, ja... Wat ook leuk is, is dat er tijdens de, de historieke Grand Prix, uh, of in ieder geval tijdens de parade, zal er een uh, ja, live muziek zijn. Om uh, vanaf uh, uh, 7 uur uh, is, er, uh, is er live muziek op. Even kijken, even snel. Ik dacht op het uh, plein toch? Ja, uh. ik zag het net staan ik ben nu kwijt. Ik ga altijd even kijken op, uh, op Zandvoort. Uh... Dan zie je ja. precies waar je allemaal naartoe kan gaan. Het is gewoon een groot feest weer in het dorp. Op 21 september zal de Rode Kruis-afdeling Zandvoort... starten met de nieuwe EHBO-opleiding. Je ik nou, Ik vind het belangrijk dat iedereen wel een beetje iets kan. Hè? Dat je, als je in een situatie komt dat er iemand op de grond ligt... of zich gewond, dat je iets kan doen. En de eerste hulp bij ongeluk is nog steeds... belangrijke activiteit voor het Rode Kruis... en belangrijk voor iedereen. Uh, je kan meedoen. Uh, de opleiding bestaat uit 12 avonden. Dus je bent wel even onder de pannen. Op een maandag dus... Het uh, is wel een, wat kost aan 200 euro voor je medemens. Dat is toch wel wat. Maar ik, ik heb zelf een BFV-cursus gedaan. En ik merk wel dat het wel belangrijk is dat je. In ja. ieder geval kan reanimeren, nou, vind ik wel heel belangrijk. Ik, uh, ik ben er laatst achter gekomen. Ik heb dan mijn EHBO en inderdaad ook BFV. Ja. Uh, ja. Op het moment dat het nodig is. Ja, dan klap ik dus helemaal dicht. Ja? Dan heb je dus is helemaal niks aan mij. Dat, dat ik een tijdje terug. In, toen ik nog met de trein reisde. dat er iemand onwel werd. Ja. Naast me en dat ik echt zo zat van wat de fuck wat moet ik doen? Ja. Iedereen begon te schreeuwen en ik ja, nee, ik, uh, op zo'n moment heb je helemaal niks aan mij. Dus... Nee, als je, dat is altijd lastig als andere mensen in paniek raken, dan heb ik ook wel de kans om mee te gaan in die paniek. Ja, nou, en dan word ik altijd kwaad. Hou op, zeg ik. Ophouden. Geen paniek. Overzicht houden, weet je wel. Ja, nou, het is bij mij niet echt dat ik in paniek raak, ja, maar het is gewoon. Is zo? En dat wil je nou wat ik doe? Weet je, ik, ik wist gewoon echt even niet wat ik moest doen. Pijnprik hoeft niet meer. Nee, dus, even hard luisteren Even vlak bij de, bij de, bij de mond luisteren Of ze ademhaalt En dan, de, uh, dan even laten bellen Hè? Maar als je in de trein zit is het lastig Want ja. waar moeten allemaal mensen naartoe gaan Dan moet je eigenlijk conducteur moet je eigenlijk, Ja gelukkig uh, was er een uh, was een beetje overvolle trein En gelukkig zat er natuurlijk ergens een, uh, een arts ja. dus die, uh, die kwam te plaatsen en Oh oké okay. ja. Ja. Uh, ja natuurlijk ja, hoe moet je reageren Nou je ja, hebt gezien hoe je in de trein moet reageren je zit er gewoon een wapen Wordt gezien ja. in de een EK uh, uh, 47, geloof ik hè? Dan moet je met z'n allen bovenop springen. Nou, als je dat gedaan hebt, die drie jongens, natuurlijk uh, twee uit Amerika en één uit Londen, ja. geloof ik. Die hebben het rest van hun leven hebben ze naar gewoon. Ja, het zijn natuurlijk wel solda Het waren wel soldaten. Dus ja. dat is wel. Uh, ik, ik denk... Die hebben wel meer training erin dan. Ja, die, die zien een flits en horen ze een geluid. En hey, dat geluid ken ik van mijn opleiding. Dat is een wapen. De bovenop. En ik denk, als, als, ik, ik bedoel, als ik dat tegenkom en hij staat met mijn rug naar me toe met zijn wapen, spring er ook bovenop. Alleen de kans is vrij groot dat ik hem doodsla, denk ik. Dat ik al die frustratie van mijn hele leven komt los en dan, dan ga ik helemaal los hoor. Ja, dat is jammer. Dus dan, dan komt hij er slecht vanaf. Nou ja, goed, dat was misschien ook beter geweest in zijn geval. Want nu gaan we het ook weer eindeloos over bakkeleien, wat er nou fout zat. Maar goed, hij was geen terrorist. Dat is wel weer goed om te horen. Ja. Hij uh, schuilde zich niet onder een terroristenkopje. Zo van, nee, ik heb een heel groot plan om de hele wereld te vernietigen. Hij had het gewoon van, ik wilde de trein overvallen. Ja. Dus dat vind ik alweer geruststellend. Ja, dat was ook te betwijfelen hoor. Ja, vind ik ook wel een je beetje. Ik zag wat hij allemaal bij had. Ik ga je veel een trein te overvallen. The your groove, I do deeply dig, no walls, only the bridge, my summa dish, my cockatash wish. sing it, baby, Welke kleur is het dan? D-Lights uit de 90e, beginperiode van Zierfan. En Groove is in de heart. En een groove in je hart, zeg, dames en heren. Ja, doe maar even tegen. Maar oh, zit ertussen. Dat kan natuurlijk ook gebeuren. Crazy man. Ja, man. Sorry. Nou goed, coroi stem ook alweer. Uh, het is uh, toepasselijk op de radio 20 minuten voor 10. En uh, uh, ja, ik zit even kijken naar uh, Land. Ja, mocht je nog uh, wat leuks met je kinderen willen gaan doen. Oh, nou, ik weet niet of het, het leuk en, is dit hoor. Uh, uh, dan uh, ja, kun je natuurlijk naar Disneyland gaan. Ja. Praas of je het leuk vindt, maar het kan. Uh, wat je ook kan doen, is naar Dismaland gaan. Uh, het is in uh, Engeland. Het is uh, gemaakt door de straatkunstenaar uh, Banksy uh, Of Banksy. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Maar het is in ieder geval een artiest die maakt heel veel uh, crafty uh, uh, kunstwerken. En ook wel wat, uh, wat ja, uitgebreidere kunstwerken. En nou, die gaan echt voor miljoenen over de toonbank. Um, als mensen dus met een certificaat die dingen uithakken. Dan... Oh, okay. Nu heeft hij... Uh, um, heeft hij een, een, ja, een pretparkje neergezet. Oh, Alleen, het, is, uh, het is best groot. Het is best groot. Het is een uh, paradie op uh, Disneyland. Het kasteel van Disney uh, staat er ook. Maar dan helemaal uh, ja, vervallen en. Uh, en uh, is ja, is het bijna ook niet zwart afgelopen. geblakerd ofzo? Dat, ja. dat net nog niet geloof ik. Ja, net zo verbrand is geweest. Ja. ja. Oh, het is echt. Het, ja. En uh, ja, uh, de, alle mensen die er werken kijken niet blij. Uh, de... Uh, er staat zo'n uh, zo zo busje Bus. om... Uh, nou, hoe zeg je dat? Uh, politiebus. Een, een politiebus. Ja, van M.E. Uh, meer eigenlijk. M. Ja. Ontruimingsdienst, ja. En uh, ja, dingen met ongeluk. Uh, er, je kan er uh, bootjes bedienen... Uh, waarmee je met bootjes, uh, bootjes met vluchtelingen kan laten omslaan. Uh, ja. Ja. Uh, ja, alles in het negatieve. Maar dan, uh, ja... Ik ben er best benieuwd naar. Het enige nadeel is. Ja, het staat er maar vijf weken. Oh, oké. Okay. Ik zie niet dat ik de komende vijf weken even naar Londen ga. Nee. Ja, het is wel iets apart, hoor. Ik heb wel mensen erover gehoord. Je wordt er wel een beetje na van. Er is bijvoorbeeld ook ergens. Uh, zie je ziet allemaal fotocamera's flitsen, flitsen. En dan zie je een van de prinsessen op de grond liggen. Uit een ja, auto een van, vandaan. En een van de Disney prinsessen zie je dan. Uh, ja, die, uh, klopt. Je, En dat is dan een naar. Een uh, prinses En natuurlijk. Logisch. Die ja. natuurlijk uh, door de paparazzi om het leven is gekomen, althans. Dat wordt. Wel eigenlijk dat zo is. Dus Disma in Londen. Als je nog een weekendje weggaat, hij staat er nog vijf weken. Dus je hebt nog wel kans. Ik bedoel, voor, oh. voor een paar, uh, paar honderd euro zit je in, uh, in, in Londen volgens mij. Goed, nou, plaatje op de radio. Jawel, uh, Paul Smit is een ontwerper, maar ook een artiest. Samen met zijn bandje heeft die nieuwe zingen. Het heet Break Me Down. Cherry Red. You were a secret to me in both of our defenses now Paul Smit en uh, de nieuwe heette Break Me Down. Ik zit even te kijken. Uh, ja, momenteel zijn ze ook bezig bij de Telegraaf om uh, het een beetje te veranderen. En uh, bij Jinek zat de nieuwe uh, de redacteur van, uh, de, van de Telegraaf. Die Jules, uh, uh, Jules Paradijs gaat opvolgen. En het is best wel lastig waar uh, de klant dan naar naartoe moet gaan. Want ja, al echt nieuws vind je op internet. Dat wordt je bijna opgedrongen gewoon. Weet je, dan krijg je zo'n berichtje van, oh, dat is gebeurd, nou prima. En je neemt het voorwaar aan. En verder, dus eigenlijk, waarvoor zou je nog een krant komen? En toen las ik afgelopen week een berichtje. Ik dacht van, ja, da, daarvoor ja, is de krant dan weer, toch weer mooi. Uh, een man die kikte op damesvoeten in naaldhakken... maakt inderdaad een reiswijk onveilig. Meerdere hooggehakken dames zijn lastigvallen door de geobsedeerde type. Hij doet zich voor als Henk. Henk is een automonteur uit Utrecht. En die houdt door mensen aan. Die zegt, nou, Uw licht is niet helemaal goed. En uh, u, u moet even kijken, u moet even gas geven uh, met uw voet. En dan maak je even een fotootje. En uh, hij heeft allerlei lulverhalen. Om uiteindelijk, zeg maar, uh, de vrouwen naar hun benen te kunnen krijgen. te kijken, En uiteindelijk foto's dan van te maken. Met, met, met, met die hak en zo. Dat vind ik heel mooi. Hij heeft zelfs ook iemand gewoon in een dinges gekregen: in een, een strakke panty. Waar hij uiteindelijk dan ook naar kan kijken. En dan denk ik van. Dit zijn dus dan de berichten die De Telegraaf... en dan niet zelf in die privéafdeling... maar gewoon normaal in de krant gaat plaatsen. Ik weet niet. Wat dat de ja. toekomst is, we zullen het weten. Nog meer aparte berichten? Die we dan wel op internet vinden? Nee! Echt niet? Ja, uh, yeah, sorry. <laughs> ik zit, vast. Ik even, ik zit ja. even vast, sorry. Ja. Oké. Okay. Nou, geeft al meneer nog even een paar mopjes muziek... en dan is het alweer het einde van Rijden. We gaan met straks de een Goedemorgen, Zandvoer. Dan door live van de taal. Hoogland, dames en heren. Nee, niet vanuit Hoogland... Want Talassa, daar komen ze vanuit, vanuit de toren. Ja, Talassa uh, ja. Talassa. Give it ook zo'n leuk plaatje van hem. En dit is een andere plaatje. Don't forget who you are. Of forget who you are. Ja, probeer even gewoon men, mens tot mens elkaar te ontmoeten. In plaats van uh, dat je denkt van... oh, Ik ben wel iemand hoor. Je moet me echt op een andere manier aanspreken. Daar ben ik helemaal niet van gediend. Nee, gewoon mens tot mens. Gewoon helemaal terug naar de basis. Zo moet je elkaar weer ontmoeten. Tien minuten voor tien. En altijd weer grappige berichtjes. En grappige uh, filmpjes op internet. Ja, ik zag net dat een man was... bij een schilderij... Ja, een, een, uh, ja, het zegt zo'n vrouw, het zal je maar gebeuren. Uh, ja, een, uh, een jongen die was met school, was hij uh, op schoolreisje in, uh, in een uh, ja, zo'n saai kunsten. Uh, ja, nou, hij vond het oh, allemaal oh, niet oh, zo interessant. Boeie, nou, uh, ze kreeg een rondleiding, dus hij loopt zo'n beetje te sukkelen met zijn drinken. En hij loopt langs een schilderij. Yeah? En daar zat zo'n ophogingje voor, met een, met een lijntje ervoor, zodat, uh, <laughs> zodat je er niet uh, te dichtbij kwam. Zo'n klein touwtje Daar struikelde die overheen. Oh, okay. Met als gevolg ja? dat hij met zijn hand te pas door het 1,2 miljoen uh, uh, euro waard schilderij heen ging. Zo. Oké. Okay. Nou. De 12-jarige, het was overigens in Taiwan. Ja. Uh, ja, hij hoeft uiteindelijk uh, gelukkig voor hem niet voor de kosten op te uh, uh, dragen. Dat, uh, dat wordt door de verzekering wordt het allemaal geregeld. Ja, het wordt wel gerestaureerd. Het is ook gewoon met een doek met een stukje verf erop. Hou eens ja. even op. Heel, oh, grootte, gewoon. Maar het is wel grappig om er gewoon te zien. Nou, hij loopt daar een beetje zo van: nou, hoeveel schilderijen moet ik nou nog? En dan denk ik: oh, wat een idee. Zijn reactie ook als zo. Uh, oh. Maar je voelt gewoon: je voelt de pijn die die jongen op dat moment heeft. Ja. De wanhoop. De, zo van: nee, dit is niet gebeurd. Dit is niet gebeurd. Dus, nee, En uiteindelijk heeft hij toch. Echt een museumbezoek gehad die je nooit naar meer gaat meer Echt Ben je bij dat museum al geweest? was echt leuk. was echt een heel aparte belevenis. Gewoon. Dat zou ook een soort kunstwerk kunnen zijn. Voor ja, andere mensen ja, dan. Ja, ja. Die erbij staan. Die dat ervaren. Oh. She's a beat, she's a rhythm, she's the band. And the girl, so fine. But you wanna be stream Hallelujah. She's a trip, and the girl so fine, makes you wanna scream.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 020, echt een jonge gasten, maar ik ben niet eens 30. En ik uh, regelmatig kijk dat videoclipje. Als je echt een, een beetje een dipje hebt, moet je een videoclipje Iron Sky gaan kijken. En dan moet je de, de, de, short, uh, de short movie kijken. Dan heb je namelijk eerst een plus minus twee minuten lang geluidloos beeld. Helemaal geen geluid onder. En dan krijg je even drama te zien van mensen die zelfmoord willen plegen. Mensen die de hele leven alleen maar aan het roken zijn. Van de ene drugsigaret en de andere sigaret leven. En dat is echt heel aangrijpend. Er zijn voor mij ook ex-soldaten bij die echt allerlei heftige dingen meegemaakt hebben. Die dit helemaal geen plek kunnen geven. Die eigenlijk gewoon allemaal een beetje zo in een stoel zitten. Van nou... Ik ben er nog, maar voor mij mag het eigenlijk wel afgelopen zijn. Ik praat niet En dan nog even begin Iron Sky. En dat is gewoon een aangrijpend plaatje over drama in, in de wereld. Dus ik vind dat, de, voor mij is het het Oostblokland ge, geschoten of zoiets. Het zijn altijd wel een beetje Pol Poolse types, weet je. Kort haar, een beetje norskijkend. Van uh, don't fuck with me. Weet je, zo zie het. Ik vind echt een heel mooie clip gewoon. Maar goed, dit was die andere plaat. Het heette Scream van Polly. Apollo naar tien jaar. De zaterdagmeetje. Maar dat leren we ook over internet en over allerlei gadgets. Afgelopen weken bereikte ons bericht dus ook draadloos. Internet moet binnen vijf jaar duizend keer sneller zijn dan nu. Dus je hoeft maar iets te denken en je bent er al. En dat is natuurlijk ook uh, dus nou, handig. Maar het is vooral handig omdat namelijk internet of uh, Vinks zit eraan te komen. Uh, je krijgt hele kleine chipjes die worden geplaatst in apparaten. En die worden gevoed door radiogolven. Uh, dus daar hoef je geen batterijtje in te doen. Dus hoe dat precies werkt, dat is mijn maandje een raadsel. En die gaan met elkaar communiceren. Vroeger zeiden ze al van, weet je al, dan krijg je een, een koelkast. En die koelkast gaat aangeven... Dat je, dat je melk moet kopen. Of je melk is, melk ja, is overdaad, maar er staat in weer chip in. Uh, ja, dat is de toekomst. Ja, er, zijn, er zijn bedrijven uh, die op kleding echt gewoon alles geautomatiseerd. Het is echt, uh, zodra ze binnen, de kleding komt binnen in dozen, die worden gescand. Weten ze precies wat ze in de winkel hebben? Ja. En op het moment dat er iets verkocht wordt, wordt die chip weer gescand. En dan uh, weet het magazijn van, van het bedrijf, zeg maar. Oh, die heb ik niet meer uh, op voorraad. Die moet ik bestellen. Die wordt besteld. Die wordt automatisch. Wordt dat helemaal in die, in de, in die ja, toeleverancier wordt dat helemaal automatisch bij elkaar gepakt. Doet alleen iemand het in een doosje. En die verstuurt het uh, naar, naar de winkel. Het, het, het, ik ben wel nieuwsgierig, uiteindelijk ook die kleding zeg maar, kan aangeven. Uh, I'm dirty. Ik ben, ik ben smerig. Je moet mij wassen. <laughs> ja. Dat er een chip in zit die dit allemaal... Ja, Dat uh... wordt weer mede mogelijk gemaakt door allemaal uh, vaatwasmiddel of uh, wasmiddel uh, ja. dingen. En, dan is het toch, ja, en dat je zegt maar, als je je dingen aantrekt en dat je dan je mobiel ligt erbij en die zegt van nee deze is smerig. Je is zoveel, zoveel procent smerig. Je moet hem laten wassen. En dan gooi je hem in een wasmand. Dat gaat allemaal geautomatiseerd. Ja, dat is, of het zover komt. Voor koelkast vind ik het wel handig. Dat de koelkast gewoon aangeeft. Van, nou, dit en dit is over datum. Ja, en Want ik ben zelf toch al de Ik gooit in die pan en klaar en En ook eten. dat je gewoon in de winkel staat en denkt... Oh, had ik nog uh, geraspte kaas? Ja. Even kijken. Oh ja. Oh ja, nee, die is over datum. Okay. Nou, ik, ik wil eigenlijk dan niet eens kijken. Ik wil gewoon zeggen... Ik grijp naar de geraspte kaas. En dan krijg ik een melding via mijn Google Glasses. Ja. zelf van nee graskaas heb je nog staan ja of dat je hem aan je mandje dat ze het in je zodra je iets in je mandje doet ja dat hij weet oh je hebt dat ja oh dan ja uh, nou, en dan loop je door de kassa wordt het automatisch afgeschreven klaar ja Precies, dat is de toekomst. Nou goed, dit was Toepak Leefs op de radio. <laughs> Veel plezier dit weekend. Kom naar Zandvoort en teken nog even de petitie tegens de windbolens. Dat was wel heel belangrijk. Ik ga even kijken bij die toren ook gewoon. En uh, goedemorgen Zandvoort, lijf en uithuil, Talassa. Hebben ze ook het gevoel dat het niet vermikt? Niks... Wat zegt u? Niks. Niks, oké. Okay. Nou goed, tot volgende week. Hoi. Morning sunshine. You are always smiling when I open my